Thank you. De is zo vlug als water. Ik zie hem niet meer. Hij is tussen de binnen van de mensen verdwenen. Verdomme, eindelijk hebben we zo'n vent te pakken. Ik na pakken te pakken, moet De vent waarschijnlijk ook nog, of hij verdwijnt weer als sneeuw voor de zon. Mm. Ah, Tolleboter, We zoeken een pit mee, jongen. Zo'n berg weet je wel. Verdomd te vinden tussen al die mensen, maar wel belangrijk. Ik wou, daar is hij. Waar? Daar zit hij in die boom. De, in die boom, verdomd welke brand is de tolleboten? Laat hem eruit halen, vlug. Zullen we dat, dat zullen we zelf wel regelen, kereltje. Allemaal doorlopen Ik zal de hand hier, doorlopen Kom, Grégoire mee. hij komt wel Ja, dat zal je gedacht wezen Ik ga pas naar het bureau, Dolleboter Eens kijken wat die kleine aap straks te vertellen is Zo, daar hebben we meneer Steek maar eens van wal, Jochi Waarom moet je mij hier naartoe brengen? Ik heb er niets gedaan ja, Ik wou je alleen maar een paar dingen vragen Maar je liep zo hard weg, toen moest ik je wel even laten pakken Ik heb niets gedaan Ja, dat weten u nu wel, vertel liever iets over vader Jacobus Vader Jacobus? Nou, kom over de brug, jongen Ah, waait de wind uit die hoek. Dan ben je bij mij aan het verkeerde adres, jongetje. Ah, commissaris. Mag u even voorstellen aan onze nieuwste medewerker? Waar heb je die gevonden? Op de kermis. Zo, nou, zo ziet hij er ook wel uit, ja. Ik niets met de kermis te maken. Waar heb je daar wel mee te maken? Geen erg medewerkende medewerker. Dat komt toch wel? Nou, wacht, laat mij maar eens even. Ik heb je gewaarschuwd, Jogi, nou ben je helemaal nog niet jarig. Naam? Pipiptik. Pipitik wat? Pipitik. Alleen maar Pipitik. Waar kom je vandaan? Van de kermis. Ja, dat weten we. Waar, waar ben je geboren? In Afrika, in het Iturioewar. Welke stam? Osipoteps misschien? Nee, helemaal niet. Welke dan? Ik ben van de stam van de Terps. Ah, die waren op voet van oorlog met de Potips, niet nietwaar? Wat weet u daarvan? We komen dichterbij, geloof ik. Hoe kom je hier? Heb je een verblijfsvergunning? Ik weet het niet. Ik denk er wel. Alle papieren zijn voor mij klaag. Maar wie? Door mijn meester. En wie was dat dan wel, jouw meester? Hebben die papieren bij je? Nee. Waar zijn die dan? Thuis. En waar is dat thuis? We moeten het er wel uitvringen hè, bij jou. Thuis in een woonwagen op de kermis. Dat is dus gauw genoeg na te gaan. Hoe lang ben je al in Nederland? Een paar maanden. Hoe ben je hier gekomen? Hoe ben jij gekomen? even terug naar de kermis... De en zoeken we met naar de woonwagen van die kabouter? Met de boot? Zoek eens ja. eens papieren. En kijk paar maanden geleden. Goed, dank je. Met de boot. God, waarom? Met wie? Op grond waarvan ben je je toegelaten? Heb je een paspoort? Welk? Op, op, op welke vraag? Ik eh, eerst antwoord. Wat gek van die kleine. Dan moeten we wel veel ontmoet hebben in uw leven. Wat? Nee, laat maar zitten. Zal ik je dan het hele verhaal vertellen? Jij hebt gewerkt op een missiepost in jouw oerwoud, bij een zekere vader Jacobus. Ja. Toen hij terugging naar Nederland ben jij met hem meegegaan... en bij hem gaan wonen op zijn boerderij in Vilstvoort. Ja. Daar heb je hem om een of andere reden vermoord met je oerwoudkunstjes nee. en toen ben je hem gesmeerd. Nee. Wat, nee? Nee, ik heb niet gewacht. Dus je hebt hem wel gekend. Ik, gekend, ja. Zo, waarom zeg je dat niet direct? Ik, ik, ik gekend. Ik was bang, bang voor wat u zou zeggen. ...van wat u gezegd hebt. Ik heb er een van begrijp. Jij bent dus bij. niet vermoord. Nee, ik u zeg het... wel? Ik, nee, ik kan niet weten. Jammer. Jij woont bij hem in een kleine boerderij... ...waar je elkaar moeilijk uit het oog verliest... Niemand in het dorp heeft jou ooit gezien. Dat betekent dat jij altijd binnengezeten hebt. Op een gegeven moment wordt jouw meester in zijn huis vermoord. Met inlands no pijlgif. No Nog wel? En jij hebt niet gezien wie dat gedaan heeft? Ik ben niet gemoord, ik, ik geslapen. Goed, je hebt geslapen. Je werd wakker en je zag die arme dode vader Jacobus. En het eerste wat je deed was hem smeren. Ja. Waarom? Ja, dat zou ik ook wel eens willen weten. Dat ik, ik gezegd, omdat ik, ik bang, ba bang dat ze mij. Dat ik gemoord heb en omdat ik niet gemoord heb. Dat... Nou. Ik ben bang dat ik ook... Waarom zou je voor bang moeten zijn? Wie een hekel aan mijn meester, ook een hekel aan mij. Dat moet wel iemand al een hele erge hekel aan die meester van jou gehad hebben. die hem zonder pardon koud maakt. Wie zou dat geweest kunnen zijn? Ik niet weten. Iets heel anders. Iets wat je misschien wel weet. Wat weet je over de mummie van koning Potentomer? Niet. Dat was koning van de Ossipoteps. Je bedoelt, je wilt er niets van weten? Alles, ik weet het dat mummie van de koning samen met mummie van zijn beide vrouwen door blanken is weggehaald. Ah, daar weet je dus van. Ja. Spuit maar eens op, Jokkie. Ik heb uh, op missiepost van mijn blankenmeester gewerkt. Ja, dat weten wij. We. U alles weten? Ja, nee, nee. Ga door. Ga door. Ik heb uh, op missiepost van mijn blankenmeester gewerkt. Oh, en, wow. en daar kwamen een, een aantal blanken die een expeditie op verkenning door de Rimboek trokken. Hoeveel blanken? Niet precies weten. Een man of 16, 17. Ha, ga door. Ze zijn een paar dagen bij ons gebleven en toen zijn ze trokken verder. Een paar dagen later zijn ze teruggekomen met drie mummies. Dat is alles. En hebben ze niet verteld hoe ze aan die mummies kwamen? Misschien aan mijn meester, maar ik heb daar niets van gehoord. Of wilde je er misschien dan niets van horen? Het waren tenslotte van Assipataps niet waar, waar die mummie vandaan kwam. Een hele nederzetting van Assipataps. En tot de laatste man uitgemoord. Uitgemoord? Dat, dat is toch niet waar? Dat is maar al te waar, pieper de piep. piep. piep maar, maar, maar dat kan niet. Waarom zou dat niet kunnen? Omdat ik. Omdat je wat? Om, omdat ik heb gewaarschuwd. Jij? Jij hebt ze gewaarschuwd? Ik heb gewaarschuwd. Jij bent zomaar naar een andere stam gegaan waarmee jullie in staat van oorlog waren en jij hebt ze gewaarschuwd? Ja, ik toevallig horen hoe mijn meester Blanke vertelde over mummies. Ze wilden ze hebben, ze wilden ze gaan halen, stelen desnoods. De heilige reliquieën van de Ossipoteps. En zou jij dat niet leuk gevonden hebben als die Ossipoteps dat Nee! Wij strijden met de Ossipoteps, dat is één ding maar hun heilige mummies door Blanken geroofd en weggevoerd worden... dat ik kon niet over mijn hart bekrijgen. Ten slotte, zij zijn ook grote pigmeervolk. Als iemand bedreigd wordt door vijanden van buiten, dan wij onze strijd vergeten. Dus jij ging erheen om hen te waarschuwen? Ja, het heeft mij bijna mijn leven gekost, maar ik ze hebben bereikt. En toen je zag dat de Blanken met de mummies terugkwamen... begreep je dat je toch te vergeefs was geweest. Maar ik niet weten wat er gebeurd was, daar zij niet over hebben gepraat... Anders zie Ja, wel... anders. Anders. Weet je dat er tussen de doden bij de Ossie Pothebs ook een blanke vrouw was? Kan je daar iets meer over vertellen? Alleen? Blanke vrouw? Ja, wat had je anders verwacht? Ik niet weet ik Vanuit kerel, voor de draad ermee. We kunnen je nog altijd vasthouden op verdenking van moord. Nee. Dat wacht nou even, hij is net zo lekker bezig. Nee, nee, nee ik zal vertellen. Ik zal vertellen. Eh. Op, op een dag heel lang geleden kwam er bij onze missiepost blanke vrouw. Een non? Ja, maar niet als andere, andere nonnen. Andere nonnen waren oud en lelijk. Maar deze was jong en mooi, met, met hele lange benen. Ik zou zonder door kunnen lopen, maar mijn meester had me dat verboden. Ik weet niet waarom. We hielden allemaal veel van haar en het werd plotseling heel vrolijk op de missiepost. En toen hebben de ossipotips haar gestolen. Nee, ik heb haar zelf ingebracht daar. Waarom? Mijn meester was ook heel vrolijk geworden. Hij zag er opeens heel anders uit, veel jonger. Hij vroeg nieuwe zuster in zijn hut. En toen, op een avond... Zuster kwam gillen naar buiten. Ik weet niet waarom. Ze zag helemaal rood en huilde. Geile oude bok. Hij rust in vrede. Zuster kwam naar mij toe. Had je weer eens naar luisteren soms? Ze kwam naar mij toe en zei mij vragen: breng mij naar Osipotheps. Midden in de nacht, door het oerwoud. Waarom daar naartoe? Ze had misschien gehoord. Van wat? Maar er was ook eens een man geweest op onze post. Een avonturier die tot diep in het oerwoud was doorgedrongen. Hij een hele tijd gebleven. Had vriendschap gesloten met mijn meester. Maar toen is vriendschap gewijandschap geworden. Daarom is hij vertrokken. Hij is een medicijnman geworden. Blanke weten dingen die wij niet weten. Dus... En je hebt ze geen van beide teruggezien? Ach nee, commissaris neemt u hem even. Ja. Nee, nee, nooit. Ja. Nooit geen van beide ja. teruggezien. Maar wij gingen niet malle stammen van jullie eigenlijk over. Wij waren onder leiding van mijn meester Hoezo. tot het ware geloof gekomen. Ja, als je boot hebben ze maar rijden. Nu. Ah, oh, zou meester, het misschien dus mogelijk vragen? zijn dat jouw meester die blanke ja, ja. expeditie op die mummies opmerkzaam gemaakt heeft? Ja, Mijn meester we was ja. goed, meester. Ja, ja. Uh, een van die snuffers die een oogje houdt op die juffrouw van jou. Juffrouw van mij? Ja, op de juffrouw van de begrafenis, van die blauwe auto. Oh, en? Nou, ze schijnt uh, net een brief gebracht te hebben aan die prof, van die gifkijker, uh, hemelpoort of zo. Een brief? We moeten er ogenblikkelijk heen. Jongen, jongen, jongen, wat een haast. Hè? Ja, we uh, moeten hemelkrant soms ook de lucht in. Als de juffrouw voor postbode gaat spelen, kan ik van alles verwachten. En de... Hallo? Wat doen we met hem? Hier houden. Zijn verhalen zijn me veel te interessant. Nee, Hallo? Niet, niet. Zorg dat er een wagen voor je staat. Ja, we komen eraan. Schiet een beetje op. Als de prof zijn post openmaakt, commissaris, kon het wel eens te laat zijn. Wat vond je eigenlijk voor interessant van dat verhaal van die pygmee? Huh? Oh ja, een vrouw en een man. Waar is die man gebleven? Die komt er geen enkele andere verklaring voor We zijn er, vuile weespad. Mooi, nummer 28. Ja, hier is het. Zo, eerst eens kijken of die gifkijker thuis is. Zo te zien is alles nog heel. Nog wel, ja. Ik nee, ben benieuwd. Nou, niks, geloof ik. Niet thuis. Stil eens, stil eens. Ik hoor iemand. Ach, dat is die rotpapagaai van hem. Gelukkig kan hij alleen maar kletsen en niet lezen. Nou, wat doen we? Wachten? Nee, geen tijd. Donneboter? Ja, inspecteur. Maak die deur open. Heb je uw sleutel, inspecteur? Ik heb jou, jongen. Ga er maar eens tegenaan. Maar voorzichtig aan. Want als die brief op de mat ligt en je stoot hem met de deur tegenaan... dan zou je wel eens kunnen ontploffen. Zie je ja, wel? op! op! Kijk nog, dat was net op tijd, inspecteur. Ja, zeg dat wel. Alles kits. Ja, gelukkig Doe. wel eens bekeur. De tweede keer. Ja. Doorlopen mensen. Doorlopen. Niks aan de hand. Door, door, door. Eh, laten we wegwezen, Jasky. Dat zal die hemel tijden of niet in dank afnemen. Hij mag blij zijn dat hij niet zelf de lucht ingevlogen is. Ja, ik heb het je wel gezegd. We hadden die dame moeten inrekenen. Dat gaan we nu doen ook. En als de bliksem. Nu is het genoeg geweest. Alle boten. Roep eens een mannetje op. Die moet hier wachten tot de prof thuis komt. En laat contact houden. Ja, wel eens maar we weten in ieder geval nu dat die hemelkroot op de een of andere manier bij de geschiedenis betrokken is. Hij heeft natuurlijk een bombrief gekregen omdat de dader van die bang is dat hij het gif zal determineren. Dat... Laat ons niet verleiden tot overhaaste conclusies, commissaris. Ik kan nog wel een paar redenen opnoemen waarom je... Zer, kom maar eraan, respecteur. Ja, mooi zo. Dan kunnen we no, meteen ja. wat doen. Ja. Korte Kniestraat. En roep versterking op voor de overval. Je weet nooit. We kunnen van alles verwachten. Alles in orde, straat afgezet, achterkant huis bewaakt. Ze hebben allemaal geantwoord, inspecteur. Goed georganiseerde troepen, Jaski. Ik ben machtig onder de indruk, commissaris. Als u nou maar iedereen arresteert, die het pand verlaat. Al was het een oud mannetje met een pochel. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja, ik herinner me inspecteur. anders nog. Ja. Ze staat voor het raam te kijken. Oh ja, ik zie het. Tot straks. Mag ik even bovenkomen, politie. Ik heb het gezien, ja. Ik ben van uw bezoek niet gediend. Ik kom toch maar even als ik zo vrij mag zijn. Bent u de deur niet achter u dicht doen? Wilt u mij voorgaan? Ik wil u verzoeken mee te gaan naar het bureau. Oh. Op welke gronden? Dat zult u wel horen. Hebt u een arrestatiebevel? Nee. Dan ga ik niet met u mee. Ik ken mijn rechten. Is het voor u noodzakelijk die te kennen? Wilt u mijn huis verlaten? Ik kan aan mijn verzoek ook kracht bijzetten als u dat liever is. Waarom moet ik mee? Voor ondervraging. Waarover? Over de blauwe wagen waar u gisteren in reed. Neemt u de papieren mee? Ik heb gisteren niet in een blauwe wagen gereden. Dat kunt u niet volhouden, mevrouwtje. De politie van half Nederland heeft u gezien. Het was de wagen van een vriend. Van wie dan wel? Dat uh, ben ik vergeten. Zo, ik heb antwoord gegeven op uw vragen. Wilt u nu weggaan? Maakt u geen moeilijkheden, mevrouw Blondel? En om u gerust te stellen op het bureau ligt een arrestatiebevel voor u klaar. Dat is een ding wat zeker is. Goed. Even iets anders aantrekken. <grijg> Doet u geen moeite, mevrouwtje. De achterkant van het huis is ook bewaard. U meent het, geloof ik. Goed, ik zal mijn advocaat bellen zonder dat hij erbij is, doe ik geen mond open. Op het bureau kunt u bellen zoveel als u wilt, mevrouwtje. En nu, kom, vrouwt, mee. Hup, lef, blijf maar me Ga mee. Me Ga mee. mee. mee. Ja, Ga mee. Ga ja, mee, ja, Nee, dat kring in beslag? Arresterend kring. Kom oh Nee, dus, Het is dus geen katje om zonder yes, handschoen aan te pakken. Dan kunnen we het nog moeilijker. Naam? Meijer. Ali Meijer. <laughs> Adres? Dat hebt u me net zelf vandaan gehaald. Geboren. Datum en plaats. Amsterdam. 2 oktober 19... Nou? 1943. Gehuwd? Nee. Kinderen? Ik vraag of je kinderen hebt. Goed. U hebt hier enkele dagen geleden een brief bezorgd... hier aan dit bureau, gericht aan inspecteur Bojerski. Oh ja? U hebt vanmorgen een brief bezorgd aan het adres van dokter Hemelkroot op het enge weespad. Ik weet niet waar u het over u hebt. U bent tot de begrafenis van vader Jacobus geweest. Waarom? Omdat ik dol ben op begrafenissen. Vooral op begrafenissen van geestelijke en van politiepersoneel. Kijk. Jas, yes, zo gaat het niet langer. Laat mij maar eens even. Ik heb trouwens nog een appeltje met het te schillen. Voor wie werk jij, loeder? Of ben je het misschien zelf die dat uh, zangzaad... Uh, ik, ik, ik bedoel, die met dat zangzaad aan de... Zanggif aan de gang geweest is. Nou, vertel op. Of anders... Dan, dan, dan, dan, dan sluit ik je een, een week lang op met die, met die mummie van Godipod en God, God, God. <tomst> Ik zal me uw grofheden niet aantrekken, commissaris. Ik laat me niet intimideren. En als jullie me ook maar met een vinger aanraken... dan zal ik jullie tot aan de hoge raad laten vervolgen. Ah. Wij willen u absoluut niet onder druk zetten, mevrouwtje. Juffrouw, zoals u suggereert. En u aanraken? Ik zou er maar vieze handen van krijgen. <laughs> Kijk, van alle antwoorden die u tot nu toe gegeven hebt... is gezegd en schrijven één juist, de geboortedatum. Nog niet eens het jaar. De rest is glashard gelogen. Ik doe geen mond meer open voordat mijn advocaat hier is. Jammer genoeg schijnt hij geen erge haast te maken. Ik heb trouwens opdracht gegeven om hem nog even vast te houden beneden. Mocht hij onverhoop toch komen. Je hebt gehoord wat ik gezegd heb. Maar misschien kunnen we de zaken onderling regelen. Met mij valt niks te regelen. Doet er wat dan, verdomme, doet er wat dan. Ik heb hier een interessant verhaal uit Engeland, juffrouw Blondel. Uw hele doofzeel gelicht. En daar hebben we zelf helemaal niets aan hoeven te doen. Maria Johanna Blondel, gepakt op verdenking van heroïnesmokkel. vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Weet u wat zo leuk is, Maria Johanna? We hebben er pas zo'n paar als u aangehouden op Schiphol. Met dertien kilo van dat spul. Ze waren wat handelbaarder dan u. En weet u wat nog leuker is? Ze hebben het uw naam genoemd. Ze zullen zeker tegen u willen getuigen als dat in hun voordeel is. En dat het in hun voordeel is, dat peuteren wij hen wel aan het verstand. Dan zou uw zaak eropend kunnen worden en het zou zeker tot een vervolging komen. Niet hier natuurlijk, maar in Engeland. En daar zijn ze een hoop strenger met hun straffen dan hier. U, u, u wilt me uitleveren aan Engeland? Ziet u nou, commissaris, dat heet nu kweken. Zo, wij beginnen elkaar een beetje te begrijpen, Marie-Johanna. U had het... Uh... Over regelen. Precies, daar had ik het over. Er wordt hier heel wat geregeld, als ik het goed begrijp. U hebt een uitstekend verstand, Marie Johanna. Maar ja, zo is het leven nu eenmaal, nietwaar? De platitudes. Goed. Wat wilt u van me? Het hele verhaal. Maar nu de waarheid. De blauwe auto, de bombrieven, de aanwezigheid van die begrafenis. Ja, ben je? En. Ah, dolle boter. Huis doorzocht? Ja, dat is de Mooi zo, hè? Alsjeblieft. Paspoort. Mooi zo. En nog één. En huh? nog één. Zo, dat is drie. We zouden echte erbij zitten. Een revolver. Point 15. Niet bepaald een damesrevolvertje. Ja, dat is waar. Ook zeg. Verboden wapenbezit. Wordt streng bestraft hier in Holland. Waar heb je die gevonden, Dolleboter? In de slaapkamer, inspecteur. Ja. Marie-Johanne had het over... Uh... ...iets anders aantrekken. In Holland heet ze Meijer, in Engeland heet ze Blondel... ...in Frankrijk heet ze... Dat ...kan ik niet lezen. Nog meer? Ja, een brief die u misschien zal interesseren, inspecteur. Keur gedaan, jongen. Eh, en als je een grip tegenkomt... ...laat hem even boven komen voor confrontatie, wil je? Jawel, inspecteur. Commissaris. Allemaal dingetjes die het er niet rooskleuriger op maken, Marie-Johanna. Nou... Wil je meewerken? Als u me op geen enkel punt zult laten vervolgen. Dat hangt af van de aard van uw medewerking, mevrouw. Maar hoe enthousiaster u ons helpt, hoe meer we door de vingers zien. En gaan we nu niet vragen om dit op schrift te stellen en te ondertekenen... want u zult me op mijn woord moeten geloven. Veel keuze hebt u trouwens niet. Nou, zal ik die advocaat weg laten sturen als hij komt? Uh, zegt u maar wat u weten wilt. We hebben de Jaski, we hebben er. De... de blauwe wagen... Ik stond voor mijn deur, compleet met papieren, met de opdracht ermee naar Vilstvoorde te rijden, naar de begrafenis te kijken en weer terug te gaan. Ik heb de wagen in mijn straat geparkeerd. De volgende dag was die verdwenen. Dat klopt, ja. We hebben hem laten weghalen. Oh, nou, dat is dan jammer dat u dat zonder mijn medeweten hebt laten doen. Huh? Ja, anders hadden we de eigenaar misschien kunnen vangen. Maria Johanna, ik hoorde net iets over opdracht. Hm, de schriftelijke opdracht, zoals altijd. Van wie? Dat weet ik niet. We hadden afgesproken dat we de waarheid zouden vertellen. Marie-Johanna krijgt zomaar op een goede morgen... een brief in de bus met een opdracht... en die gaat ze dan uitvoeren. Huh? Nee. Vooruit. Hoe was het dan wel? Hoe kwam je aan je contact? Het is allemaal begonnen in Engeland... een paar maanden geleden. Een vriend van me zei dat ik een goede opdracht kon krijgen... als ik precies zou doen wat de opdrachtgever me zou vragen. Het werd goed betaald. Dus ik stemde toe. Wie was die vriendelijke vriend? Iemand... Die je kende als Black Pieter. Een of andere Neger, zijn, zijn, zijn, zijn ware naam weet ik niet. Verder. Ik uh, moest in een bepaald hotel gaan wonen en, en wachten op schriftelijke opdrachten. Het hotel werd betaald en ik kreeg iedere week een cheque, Maar geen brief. Tot ik de opdracht kreeg naar Amsterdam te reizen en mijn intrek te nemen in dat huis in de Korte Kniestraat. Daar kreeg ik de ene opdracht na de andere. Schriftelijk ook? Ja. En die brieven, waar zijn die? Verbrand, volgens opdracht. Behalve de laatste. Dat zal dan die zijn die dolle boten gevonden heeft? Laat eens kijken. Breng ingesloten brief naar het enge weespad 28. Doe er voorzichtig mee en probeer hem vooral niet open te maken. Maar goed dat je het niet gedaan hebt, Marie-Johanna. Verbrand deze opdracht zoals gewoonlijk en wacht verdere opdrachten af. Geen ondertekening, niets. Nou, ja, geef Marie. Die zullen we eens even laten onderzoeken. Vingerafdrukken, type schrijfmachine enzovoort. Zo'n ding kan verhalen vertellen. Uh. U hebt er dus geen idee van waar die brieven vandaan kwamen? Wie ze geschreven had, wie die geheimzinnige opdrachtgever was? Nee, absoluut niet. De checks bleven komen, dus... Dus u deed wat er van u gevraagd werd? God, het waren in mijn ogen allemaal onschuldige dingen. Brieven wegbrengen, begrafenis bijwonen... Als het minder onschuldige dingen geweest waren, had u zeker geweigerd, hè, jongen? Uw wang gloeit nog steeds van die klap, hè, commissaris? Uh. Nou, ik, ik, ik denk het niet. De, de, in de eerste brief werd ik met de dood bedreigd... als ik de opdrachten niet of, of, of niet goed zou uitvoeren. Marie-Johanna zat in de schuit en moest meevaren. Wat mee? schuit bleken wespendes? Ik zal u zeggen wie uw opdrachtgever is, of liever wat hij doet. En u moet daar maar eens goed over nadenken... ook als u weer eens in de verleiding komt om met heroïne te raampendelen. Deze man vergiftigt zijn slachtoffers met gif... waardoor ze gaan zingen en niet meer op kunnen houden... tot de uitputtingsdood erop <lacht> volgt. En lach daar niet om! Ik heb de slachtoffers gezien, het is afgrijzelijk. En verder probeert hij links en rechts een paar mensen uit de weg te ruimen. Door bombrieven bijvoorbeeld. Die gaan af als u ze, ze openmaakt. En die worden rondgebracht door een... Ah, Dolleboter. Hier is mevrouw van meneer, uh, van de inspecteur. Mag ze binnenkomen? Ja, natuurlijk. We zijn bijna klaar. En breng gelijk dit briefje even naar het lab, uh, Dolleboter. Kijk wat ze eruit wijs kunnen worden. Ja welkom, commissaris. Gaat u binnen, mevrouw? Ah, bonjour, madame Boyarski. Mijn commissaire, Grégoire... Ah, daar hebben wij onze vriendin... die altijd zo très à la mode gekleed is, nietwaar? Mm -hmm. Maria Johanna Blondel. Grigoir, ik wou jou uitnodigen voor een etentje in de stad. Ah. Ik heb een idee gekregen dat ik raak met je wil bespreken. Oh, als je klaar bent tenminste. Wij zijn klaar, voorlopig althans. En, en wat gebeurt er dan met mij? Ik zal u zeggen wat er met u gebeurt. U gaat naar huis of er helemaal niets aan de hand is. U praat met niemand over wat er hier besproken is. U wacht gewoon tot er weer een opdracht komt... En dat meldt u ons vervolgens direct. En om zeker te zijn van uw medewerking, stuur ik een mannetje achter u aan. Dus geen geintjes, begrepen? Kan ik nu gaan? Als u doet wat ik gezegd heb. Ik hou het bezwarend materiaal hier. U kunt van mij op aan. Nou, goedemiddag. Goedemiddag. Ja. De commissaris hier. Stuur een mannetje achter dat verschrikkelijke mens aan wat er naar beneden komt. <totstuk> Jij wil, aldoor maar dat ik me ontspan, schatje. Mijn werk is mijn ontspanning, dat weet je toch? Ah, oh, la, la. Zeg liever liever dat je het hier gezellig vindt. Ik wacht alleen maar op de eerstvolgende mee. Proost. <totstuk> Als jouw werk ontspanning is, zullen wij dan onder het eten verder werken? Ik heb een theorie. Dat zei je, ja. Ik ben benieuwd. Ik denk dat ik weet hoe die beet of prik, waardoor het gif in de hals wordt binnengebracht. Ik denk dat ik weet hoe die veroorzaakt wordt. Laat horen. Jij met je intuïtie kunt soms wel eens raarke dingen bedenken. Geen intuïtie, mon cher. De feiten. Je hebt uit Engeland meegebracht een rapport over guntenfoto, die van de mumie is genomen daar in Londen. Ja? Herinner jij je nog die zwarte vlek die op die foto te zien was? Links in de borstkas. Ja, inderdaad. Ik ben naar die professor voor Lieke om te vragen of hij misschien ook een foto van die mummie had. Nee. Hij had er één. Ik heb een kopie van hem gekregen. Hier. Hier. Bekijk die eens goed. Ja. Ja. Die is identiek aan de foto die ik in Engeland heb gezien. Mijn poveren. Waar is hier die zwarte vlek? Verrek die zwarte vlek zit aan de rechterkant. Is die foto niet spiegelverkeerd afgebeeld? Meno, non. De rest klopt met de beschrijving die jij uit Engeland hebt meegebracht. Nee, waar? De sleutel van het raadsel, mon amour. Het is geen kogel die in die borstkas zit, maar iets dat leeft. Iets dat zich verplaatst. Een insect. Een insect? Daarom heeft men de gifstof nooit gevonden. Er is altijd gezocht naar een gif, maar het is een dierlijk gif. Klinkt aannemelijk. En nu wil je beweren dat die of wat het er ook is... ...op gezette tijden naar buiten komt om mensen in hun nek te prikken? Of wil je zeggen dat het beest ook nog een bepaald inzicht heeft in het waar en wanneer? Zou het te ver gaan om te veronderstellen dat het dier reageert op bepaalde uh, prikkels? Prikkels? Zoals... Dat moeten we nog uitvinden. Een, een prikkel die het krijgen kan van iemand? Van, van iemand die het geheim kent? Van iemand die wij dus moeten beschouwen als de dader van al die aanslagen. Ja, dan zijn we weer op hetzelfde punt. En die dader is Immelkrond. Hmm, voortreffelijk wijntje. Hm? Verrukkelijk. Nou, maar wat zeg je van mijn theorie? Nou, slag in de lucht, hè? Kwestie van intuïtie. Dus toch. Ik heb hem van begin af aan niet vertrouwd. Waarom kan een eminent geleerde als hij het gif niet determineren? Waarom? Ja, dat konden ze in Engeland toch ook niet? Waarom al de titels en schrijvers van die boeken, waarom kloppen die niet? Waarom was hij op de begrafenis van vader Jacobus? Professionele belangstelling. Ja, voor een dode zeker. Yvonne, er zijn vandaag een paar dingen gebeurd waar jij nog niets van weet. Hemelkroot heeft een bombrief in de bus gekregen om hem uit de weg te ruimen. Maar hij is niet gewond. Nee, hij was niet thuis. Natuurlijk niet. Dit past precies in mijn theorie. Hij deed dat om verdenking van zich af te wenden. Ah, hij liet dit doen door juffrouw Blondel. En om te kijken of juffrouw Blondel gevolgd werd. Het zou interessanter geweest zijn als jullie die bombrief daar rustig hadden laten liggen. Als het hemelkroot is, ik zeg als, dan moet hij ook in Engeland aan de gang geweest zijn. En pourquoi pas, het moet toch na te gaan zijn. En zijn motief? Sinds vanmorgen hebben we eindelijk iemand die een goed motief zou kunnen hebben. Bij die verslagen Ossie Potters was ook een man die ontsnapt moet zijn aan de toepop. Maar ik kan me niet voorstellen dat die man helemaal kloot zou zijn. Wat weten jullie eigenlijk van hem? Nou ja, we zullen het natrekken. Je ziet, schatje dat ik volkomen op je intuïtie vertrouw. Zoals gewoonlijk. Merci, mon amour. A la votre... <laughs> Grégoire, ik heb een plan. Ah, laten we horen. Bierskoopje? Nee, maar wel voor vanavond... Ik wil namelijk proberen om... Oh. Ze wilde daar naartoe, commissaris. En daar heb ik haar, haar toestemming voor gegeven. Ja, je moet me niet kwalijk nemen, Jaski, Maar ik vind het belachelijk en, en doodgevaarlijk. Ah, ze weet in de regel best wat ze doet, commissaris. Je had mijn toestemming moeten vragen. Nou, gaan we nou op onze strepen staan? Ze, ze heeft zich op de hele expeditie uitstekend voorbereid. En mij met huiswerk hier naartoe gestuurd. Wat ben jij aan het doen dan? Die hemelkroot aan het natrekken... Naar wat ik tot nu toe over me aan de weet gekomen ben, zou ze best eens gelijk kunnen hebben. En dan stuur jij haar naar het hol van de leeuw met die mummie? Ah, ze wilde hem op een of andere manier uit zijn tent lokken. En dan is dit wel de vluchtste en meest directe manier, dacht u niet? Ik blijf het krankzinnig vinden. Die man is tot alles in staat, als hij onze man is. Ah, ze weet wat ze doet, commissaris. Heus, Yvonne weet wat ze doet. Hallo? Commissaris, juffrouw Blondel aan de telefoon. Voor inspecteur Boyaski. Voor jou, Jaski. Jaski, hè? Inspecteur, ik heb een nieuwe opdracht gekregen per telegram. Mooi zo, hè? Ik moet u vanavond om precies elf uur opbellen met de woorden heel to the king. Verdomme. Dank je. Eh, verder niets? Nee, verder niets. Bedankt dan. Kom mee, commissaris. Iets mis? Zou kunnen. Ik heb haar gewaarschuwd. Ik heb haar er nog zo gewaarschuwd. Als die sluwe vast maar gestreken uithaalt. Maar als die hemelgroot haar iets zou aandoen, dan weten we meteen wie we moeten hebben. Je wordt bedankt. Rotsenweg en naar binnen. Ja, lekker, oh, domme, te laat. Dit was deel vijf. Van Drie Dode Dwergen, een hoorspelserie in zes delen, geschreven door F.R. Ekmar en bewerkt door Tom van Beek. De rolverdeling was als volgt. Inspecteur Bojarski was Hans Boskamp, Yvonne Bojarski, Le Tomcin, commissaris Poussiat, Sakko van der Made, Maria Johanna, Joker van der Berg, Brigadier Dolleboter, Wim de Meijer en Pipip Tik, Jan Wechter. Technische realisatie, Léon Dubois en Gira van Ypres, Giras van Ypres, regie Hero Muller.